Acht uur in Montserré met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat er vooruitgang zit in de onderhandelingen... over de Amerikaanse schuldencrisis. President Obama praat met republikeinse en democratische leiders... en volgens ingewijden gaat het de goede kant op. Er zou nu gepraat worden over een plan om het schuldenplafond... in twee stappen met 2400 miljard dollar te verhogen. Ter compensatie zou er voor een nog iets groter bedrag worden bezuinigd... zonder de belastingen voor de hogere inkomens te verhogen... Dat laatste is een belangrijk punt voor de Republikeinen. Voor de Democratisch is van belang dat de verhoging van het schuldenplafond groot genoeg is voor heel 2012, zodat er geen nieuwe discussie ontstaat tijdens de campagnes voor de presidentsverkiezingen. Voor dinsdag moet er een akkoord zijn, want anders komt de VS in acute geldnood. Obama had zich een week lang op de achtergrond gehouden, maar toen bleek dat het congres er niet uitkwam, besloot hij toch weer het voortouw te nemen. In Amsterdam zijn gisteravond tientallen leden... van de Molukse Motorclub Satudara opgepakt. Het zou gaan om 43 arrestanten. Bij de actie was veel ME betrokken. De Scheldenstraat was urenlang afgezet. De leden van de motorclub zaten in een café in die straat... toen ze werden gecontroleerd door de politie... Vermoedelijk waren ze in Amsterdam om een ruzie met de rivaliserende club Hells Angels te beslechten. De mannen kregen het aan de stok met de politieagent in het café. Ze gooiden met een glas en probeerden door een ME-blokkade heen te breken. Daarin standen zijn uiteindelijk met bussen afgevoerd. Het proces tegen de Egyptische oud-president Mubarak wordt toch niet in het centrum van Cairo gehouden. Uit veiligheidsoverweging is het proces verplaatst naar het gebouw van de politieacademie in een buitenwijk. Mubarak moet woensdag voor het eerst voor de rechter verschijnen. Het is niet zeker dat de voormalige president die dag in Cairo zal zijn, omdat hij in het ziekenhuis ligt in Sharm el sheikh De regering zegt dat hij gezond genoeg is om naar Cairo te komen. Mubarak wordt gevolgd voor corruptie en voor betrokkenheid bij de dood van demonstranten tijdens de volksopstand in Egypte. Het Hoge Rechtshof van Guatemala heeft bepaald dat de ex-vrouw van president Alvaro Colom niet mee mag doen aan de presidentsverkiezingen in september. In Guatemala mag een familielid van de president zich niet verkiesbaar stellen. First Lady Sandra Torres hoopte deze wet te omzeilen door in april een scheiding aan te vragen. Volgens het Hoge Rechtshof is dat een vorm van fraude. Een lagere rechtbank besloot eerder al dat Torres zich niet verkiesbaar mag stellen omdat ze in feite nog gewoon de vrouw van Colom is. De voormalige first lady zegt dat ze uit liefde voor haar vaderland van haar man is gescheiden. De liberalen in het Vlaamse parlement willen wettelijk vastleggen dat kinderen ongestraft lawaai mogen maken. De twee leden van de Open VLD hebben een wetsvoorstel gemaakt waarin spelende kinderen niet langer als overlast worden beschouwd. In België zijn verschillende rechtszaken geweest over kinderlawaai, waarbij de klagers steeds gelijk kregen. Zo bepaalde de rechter dat een wijkspeelplein moest worden gesloten... en in Brugge moest een crash op vakantiedagen en in het weekende... zijn deuren sluiten na een klacht van één buurtbewoner. In Amerika is een replica van een vliegtuig uit 1910 neergestort. Twee piloten maakten in Ohio een testvlucht met de pasgebouwde dubbeldekker. De mannen van 65 en 73 kwamen allebei om het leven. Het toestel was een replica van het model B van de gebroeders Wright... Het was een van de eerste vliegtuigen die op grotere schaal werden geproduceerd. Wat er precies misging bij de testvlucht is niet bekend. De replica was gemaakt om de stad Dayton te promoten als bakermat van de luchtvaart. De Nederlandse estafetteploeg heeft op de WK Zwemmen in Shanghai de finale bereikt op de 4x 100 meter wisselslag. Sebastian Verschuren, Nick Driebergen, Juri Verlinde en Lennart Stekelenburg gingen als derde door naar de finale. De Verenigde Staten waren het snelst. De nummers 1 en 2 van de afgelopen EK Frankrijk en Rusland werden uitgeschakeld. De finale van de 4x100 meter wisselslag met Nederland is vanmiddag. Bondscoach Bert van Marwijk is tevreden met de loting voor de WK kwalificatie. Hij noemt de pool waarin Oranje terecht is gekomen stug maar niet onoverkomelijk. Het Nederlands elftal speelt in de aanloop naar het WK in 2014 tegen Turkije, Hongarije, Roemenië, Estland en Andorra. Volgens aanvoerder Mark van Bommel is Oranje de favoriet in de pool, maar hij zegt dat ze de uitwedstrijden met name Turkije en Roemenië zwaar kunnen worden... omdat het stadion daar vaak een heksenketel is. En dan het weer. De dag begint bewolkt, maar vanuit het westen breekt vanmiddag de zon door. Het wordt dan 17 tot 19 graden en vanaf morgen is het zonnig en wordt het steeds warmer. Dit was het NOS Journaal. Door onze enorme CO2-uitstoot verandert het klimaat... Maak vandaag nog je vlucht, autoritten of bedrijf klimaatneutraal bij Fair Climate Fund. Je vermindert zo de CO2-uitstoot in de wereld en investeert tegelijk in families in India en Zuid-Afrika. Ga nu naar fairclimatefund.nl en maak je vlucht, auto of bedrijf klimaatneutraal. Vanavond in Zomergasten een anatomische inkijk in onze hersenen met neurobioloog Dick Swaap, schrijver van We Zijn Ons Brein. Met Polanski, Rembrandt, Alzheimer, Rainman en Brainman. Vanavond zomergast Dick Swaap om kwart over acht op Nederland 2 bij de VPRO. Maak nu je vlucht, vakantie of bedrijf klimaatneutraal op fairclimatefund.nl. Oh, het geluid. Van de zomer. Van lange, zwoele zomeravonden in de tuin. Een rozeetje in de hand. Een echt vakantiegeluid. En het leuke is, was dit vroeger, een jaar of twintig geleden... nog het geluid van een vakantie in Frankrijk. Sinds vorig jaar is deze zang ook in eigen land te horen. In het zuidelijkste puntje van Zuid-Limburg, om precies te zijn. Het is de boomkrekel. Vorig jaar is hij voor het eerst gesignaleerd in Nederland... langs de grens bij Limburg. En de verwachting is dat hij dit jaar en de komende jaren... steeds verder oprukt en in heel Zuid-Limburg te horen zal zijn. En misschien zelfs nog wel hoger in Nederland. Sprinkhanenzang kan klinken als wekkers, naaimachines... of, zoals in het geval van dit locomotiefje, een treintje. Het is alleen de mannetjeskrekel die chirpt, Uiteraard om de vrouwtjes te lokken. De gehoororganen zitten niet in zijn kop, maar in zijn poten. En dit is de luide zang van de rosse springhaan. Het balsgedrag van de rosse springhaan bestaat niet alleen uit chirpen, Nee, hij doet er zelfs een speciaal dansje bij. Denk aan de geïsoleerde hoofdbewegingen die oriëntaalse danseressen maken. Het lijf blijft stil en het hoofd beweegt horizontaal op de schouders van links naar rechts. De rosse springkaan beweegt naast dit dansje ook zijn voelsprieten één voor één op en neer. De kans dat u dit unieke schouwspel in Nederland te zien krijgt is jammer genoeg erg klein. De rosse springkaan komt hier maar op één plek voor. Namelijk langs de spoorweg bij Schin op Geul. Ja, niet bepaald, de Orient Express. Goedemorgen. Ja, vakantiegevoel. Menno weet er uh, alles van, die is namelijk op dit moment op vakantie. Maar gelukkig kun je vakantiegevoel ook in je eigen achtertuin hebben. Zeker met het geluid van springhanen of uh, rosse springhanen op de achtergrond. Jammer genoeg hebben we de afgelopen tijd door het slechte weer... weinig kunnen genieten van de tuin. Wie ook op betere tijden wachten, zijn wilde bijen. Zij haten regen en kou. Maar waar kunnen ze schuilen met het slechte weer? Mocht het onkruid inmiddels welig tieren in uw achtertuin... en uh, drijven zeven blad- en brandnetel u tot wanhoop... straks de gouden tip om er vanaf te komen. En al bijna 25 jaar doet Maarten Lone onderzoek naar brandganzen. Hij is net terug van Spitsbergen en zometeen zit hij hier bij ons in het kapitol. Ik ben Janine Abering en u luistert naar Vroege Vogels. We begon onze uitzending met het eerste deel, de Allegro. Het Allegro, moet ik zeggen, uit het derde Concerto Grosso in G-Klein... van Francesco Gemiani, uitgevoerd door The Academy of Ancient Music. Al meer dan dertig jaar varen onderzoekers... van het Tesselse Instituut voor Zeeonderzoek... om de twee weken met een sleepnetje over het balgzand. Ze kijken dan precies hoeveel vissen van welke soorten... en welke maten er in dat gebied voorkomen. En wat blijkt, sinds de jaren 80 zijn zo'n beetje alle jonge platvissen... zoals school en bot van het balgzand verdwenen. Het Nieuws publiceerde daar deze week een wetenschappelijk artikel over. Het verdwijnen van school en bot van het balgzand is geen reden voor paniek. Op veel andere plekken doet de vis het namelijk goed. Maar door het vertrek van de vis, vissen verandert er wel een hele hoop andere zaken in het gebied. Dat merkte verslaggever Rob Buiter tijdens een wandeling in kniediep water over het balgzand... Met samen met de onderzoekers Hans Witte en Henk van der Veer van het Niels. Ja, als je een uh, reportage wil maken over platvissen die er niet zijn... Hè, dat gaat niet werken, hè? Nou, dus, weet je, als het goed is hebben ze, zijn ze zo goed gecamuseerd... dat je ze toch niet ziet, dus dat uh, gaat dat heel goed. <laughs> <laughs> maar we hebben een, uh, een omweg om toch informatie over de platvissen te krijgen... Ja. en dat is kijken naar de ingegraven schelpdieren. Ja. We willen eigenlijk kijken hoe diep ze zitten. En dat is op zich wel grappig, want er is een uh, verband eigenlijk tussen de diepte waarop sommige schellepdieren zitten en platvissen. Dat lijkt heel onlogisch, maar het is er wel. De ja. platvisjes eten namelijk de, de siphonen. En dat zijn de buisjes waardoor schelpieren dus, uh, zowel ademhalen, nou, ademhalen, water naar binnen trekken om zuurstof uit te halen. En ook om hun voedsel te halen. En ja, die komen boven water uit. Zelfs zitten zeer ze gegraven. Nou, als een scholletje dat ziet, dan is het uh, hap. Ja. Gaat er een stukje af. Die, die nou, graast dat... dat gewoon kort. Juist. En dat is op zich helemaal geen ellende voor die, uh, in dit geval een nonnetje. Want die gaat gewoon een klein stukje hoger zitten in de, in de bodem. En er is niks aan de hand. gewoon vrolijk verder. Maar er zitten grenzen aan natuurlijk. Kijk, als je dat voor de tiende keer in het jaar hebt, dat gaat niet meer. Nee, nee dat zal echt niet wel lukken. Want dan zit je dus zo hoog. Dat nou ja, zeg maar een vogel er eigenlijk heel makkelijk bij kan. Ja, bij de alle volgende zitten. En dan ben je gewoon meteen in ja, een vogelvoer. Het begint begin natuurlijk met de langstafelige beesten, zoals een Ja, Die pakt ze als eerste. Maar als ze echt hoog komen, dan kan bijvoorbeeld ook een karoenstrooploper ze dus makkelijk pakken. En die lust ze graag. Ja. Dus die moet het zelfs eigenlijk hebben van de scholletjes om ze zo, die nonnetjes zo ondiep te krijgen dat hij ze te pakken kan krijgen. zonder dus scholletjes komt die kanoet helemaal Juist. niet aan, aan ze trekken? Ja, dan komt die gewoon niet aan te trekken. Nee, Ondertussen staat Henkel met een uh, grote grijze rioolbuis... met handvaggen eraan in de grond te, te drukken. Ja, de manier waarop wij ze gebruiken is dat we er een speciale buis van gemaakt hebben... die van boven dicht komt. Daarmee we, we doen we de buis in de, de grond. Dan sluiten we de lucht af en dan trekken we gewoon vacuüm En dan halen we daarmee dus een stuk sediment naar boven. En in die bodem ja. kunnen we dan dus kijken naar de bodembeesten die erin zit. Oh, Zo, dan komt het inderdaad een hele op. hap uh, uitzetten. Ja, het is niet allemaal levend wat er in de bodem zit. Dat, uh, dat zie je zo wel. Vervolgens gaat dat dan op de zeef van 1 mm en daarmee pak je dus eigenlijk de grotere bodembeesten. Die hou je op die zeef. Die blijven erachter zonder bestanden uh, van scheld. Kogeltjes. Ja, dit zijn alle lege kokkeltjes, wat ooit kokkeltjes ja, waren. Kijk, kijk. Oh, dat is een nonnetje ja, dat Nonnetjes zijn... Dat zijn iets kleiner dan die geribbelde kokkeltjes. Ja, ja en nou, als het, het glad is veel glade. groter dan anderhalve centimeter worden ze niet hoor. Dat nee. is, uh, dan is het echt wel op. Volgens mij hebben we in deze steek uh, niks levends. Nee, hè? hier zit toch weinig, we moeten nog een klein stukje verder dekken. <lacht> nou ja, er is genoeg wat bodem, dus wat dat betreft. <lacht> Het raakt nog wel flink, dus je zit ja. ook wel een aardig wat schelpjes. Die zit er altijd in de bodem. Komt hier. Ja. Kom maar op. Ja. Nou kijk, hier heb je er dus één. Deze is geel. Dat is een heel klein glad uh, nonnetje. Oh, ook het ja. nonnetje die van net was roze. Nou, deze is geel. Ik weet nog wel, vroeger als ik als kind hier altijd zoeken. En dan was het altijd een grap om die gele, rode schelpjes. Toen wist ik nog niet dat dat donnetjes waren, nee, maar die nee. te zoeken. Ze zijn heel opvallend. En uh, eigenlijk eigenaardig, want ze zitten toch een behoorlijk stuk in de bodem... maar dan moeten ze nou weer zo mooi gekleurd zijn. Nou, ja. geen idee. <laughs> maar dat is Nie, wel Niet ziet. Zie nee. nee. De, maar de, de, dat het slurfje wat je net vertelde, dat zie je nu niet. Hier die Sifo Nee, maar als die dicht is, dan zie je dat natuurlijk ook niet. Want die, die, die komt meteen in. Maar nu tot Henk met zijn buisdruim komt, precies, dan uh, denkt hij hier weg. Op het moment dat hij dat voelt, dan ja, dat is de kwestie van wegwezen nog sterker. Als hij dat niet doet, nou, dan, dan, dan zou hij al lang niet meer leven. Ik bedoel, nee. dat overleeft hij nooit. Dus als je zorg zou... Uh, openmaken zo'n schelpje, dat, uh, dat kunnen we natuurlijk wel eens even proberen. Dan moet je die dingen dus wel zien liggen, zeg maar. Kijk, daar ja, liggen dus twee van die, van die uh, ja, hele dunne buisjes. Ze zijn helemaal samengetrokken als die in dat schelpje zit. Maar uh, die kan dus wel degelijk, nou een centimeter of tien kan die uit gaan steken. Maar goed Henk, jullie uh, doen dus als Niels al sinds 1975, geloof ik. Uh, dat jullie de, de, de vissen uh, meten, kijken hoeveel er uh, zitten op een standaard manier. En jullie zien dus dat het met die school met name heel hard terugloopt. Ja, in de 70 jaren was het eigenlijk een mengeling. Iedere vangst was een mengeling van hele jonge scholletjes die in dat jaar geboren waren. Dat is dan wat je dan nul groept, dat is gewoon de leeftijd. Maar ook scholen van 10 centimeter, en eigenlijk tot 25 centimeter. Dus drie jaar lang zag je scholen terug op het Balch zand. En dan zag je dus ook in de magen dat daar veel van die bodemdieren gegeten werden. En dan in de laatste decennia zien we langzamerhand dat het achteruit gaat. En eerst zijn de grotere beesten verdwenen. En nu, de laatste tijd, hebben we eigenlijk alleen een situatie... dat er in het voorjaar nog hele kleine scholletjes van, zeg maar, postzegeltjes noemen wij die. Een paar centimeter. Die dwarrelen uit. Die het zijn larfjes die zich ontwikkeld hebben. En die groeien hier dan op tot juli ongeveer. En dan veel vroeger zelfs dan vroeger. Verdwijnen ze. Verdwijnen ze. Je weet niet waarheen. Waarschijnlijk naar dieper water. En als je de frissers mag geloven en je kijkt hoeveel er uiteindelijk zijn... Dan, dan gaat het wel goed met ze. Maar dan lijkt het alsof ze gewoon deze gebieden niet meer nodig hebben. In ieder geval niet meer gebruiken om op nee. te groeien. Nee goed, Het is dus goed nieuws voor de nonnetjes hier op het zand want hun slurfjes, hun sifo's worden niet meer afgeknabbeld. Maar voor de vogels is het slecht nieuws, want die kunnen steeds moeilijker bij die schelpen, omdat die schelpen automatisch dieper weg gaan duiken. De nonnetjes krijgen dan de kans om dieper te blijven zitten, waardoor er gewoon een betere bescherming is tegen dus die predatie van vogels... die met laagwater hier al prikkend proberen die schelpjes... Ja. boven te kijken. En het is een paar jaar geleden geweest dat die kanu te afdrappen. Kanu te strandlopen, dat is dus zo'n beest die echt dit soort nonnetjes eet, En ja, die... waar komt dat nou door? Dat, is dat kunnen een heleboel factoren zijn. Hè, dat je bijvoorbeeld in Engeland betere uh, kansen hebt. Of, maar het kunnen voor hetzelfde geld. Voor hetzelfde geld, er bij. voor hetzelfde geld zou het dit effect ja, via precies. die scholletjes ja, en die nonnetjes ja, ja, kunnen zijn? dat zou heel goed kunnen, ja. ja. Maar het kan natuurlijk overal liggen. Het kan in de broedgebieden liggen en weet ik veel allemaal. Maar het zou mij niet verbazen als dit in ieder geval een groot effect kan. Ja. Maar ja, dan, dan is de, de centrale boodschap van jullie onderzoek eigenlijk van... jongens, het zit allemaal zo razend ingewikkeld in elkaar dat je daar nauwelijks een vinger achter kan krijgen. Maar het is inderdaad natuurlijk een heel complex systeem. Dat zie je alleen al aan de gebruikers, hoeveel verschillende soorten vogels, dieren hier zitten. Ondanks de extreme omstandigheden van zo'n Waddenzee. Van ja. droogvallende platen, zoutverschillen en temperatuurverschillen door het jaar heen. Ja. En een klein stukje dan beschermen. Dat zie je eigenlijk ook, dat heeft dan weinig effect natuurlijk. Ja, dan kan je wel denken dat je het balzand leuk beschermd hebt. Nee, nee, die ja. effecten zijn veel groter. Ik bedoel, dan moet je eigenlijk het hele wat beschermen. Ja, dat is ook een heel gedoe natuurlijk. Maar ja. het is, het is, je zou het in wezen moeten doen, wil je dit soort dingen? Uh, uh, beter in de hand krijgen. En zelfs dan nog eens van de vraag. Als je ziet dat uh, vogels uh, in de zomer in Mauritanië zitten, dan praat je dus al over Afrika, wat je ermee moet uh, verbinden. Dus de, de, de, de, de, de, de. dat zijn toch veel grotere schalen dan wij ook misschien in het verleden voor mogelijk hebben gehouden. Het wordt er allemaal niet makkelijker op, hè? Maar wel nee. interessanter. <hijen> Heel leuk. Ja. Rob Huizer en kniehoog water op Dessel. Wij schakelen even over naar de ANWB, want er is iets aan de hand op de weg. Spookrijder op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Vlaardingen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer die spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Herhaling: op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland komt u bij Vlaardingen een spookrijder tegemoet. Again, Sweet Love was dit van uh, William Shakespeare's uh, tijdgenoot... de Engelse componist John Dowland. En de luitist in kwestie, nou, die heeft echt een artiestennaam... of misschien is het zijn eigen naam. Hij heet in ieder geval Nigel North. Welkom in tuinreservaten.nl Ja... Tuinreservaten, natuurlijk tuinieren in het dagblad Trouw... wordt ook veel aandacht besteed aan uh, natuurlijk tuinieren. Onlangs buitelden de ingezonde briefschrijvers over elkaar... toen het over Zevenblad ging. Zonder twijfel het meest gehate onkruid. Ik heb er ook echt een piephekel aan. G. Hofman uit Den Haag kreeg van een tuincentrum twee opties tegen Zevenblad. Let op, nummer 1. Spuiten met Roundup. <coughs> nummer 2 verhuizen. Gelukkig kwamen er veel reacties van mensen die alternatieven hadden. Uittrekken werkt volgens mevrouw Talsma. Afknippen moet, zegt Janette Steenhuis, maar de mooiste zevenblad bestrijdingstip komt uit Bussen. Joost Huizing bezoekt de tuin van Jan Willem Henfling. Ja meneer Henfling, waar staat het zevenblad? Nou hier staat geen zevenblad meer. In de hele tuin niks meer te vinden? We hebben het opgegeten. Het is al jaren weg nu, hoor. Maar ik hoor altijd van mensen, zevenblad, dat krijg je niet weg. Dat is natuurlijk onzin, want je gaat zo weg. U hebt het, zegt u, opgegeten. Ja, je pakt een steek en die haalt het uit de grond en dan uh, was je het wat. En je roer of je gooit het in een pannetje of je stampt rechtstreeks rouw door de aardappels heen. En dan uh, heb je een heerlijke stamppot. Ik ken wel mensen die uh, liefjes over de sla doen, ja. maar... Zevenblad. Ja, ja, ja. Nou, hier heb ik een uh, takje. U hebt voor mij speciaal uh, wat gehaald. Ik hier naar de de rand van de hei gelopen. En uh, ja, ik kan je een stukje aanbieden en een bijtje erin. Ja. En dan zul je zien... Het uh, doet een beetje naar aan spinatie denken of zo. Het blad lijkt ook wel een beetje op een soort brandnetelvorm. Maar... Ja, nou ja, die zijn hier, hier hebben we wel staan nog. Kijk, dat is gewoon groente. Ja, het is geen Nee. Ik kan best voorstellen dat het zelfs ooit nog gecultiveerd is geweest of zo. Het is gewoon uh, heel productief. U haalde het uit de grond met wortel en al. Ja, en die, die uitlopertjes, zeker in het voorjaar, heb je van die uitlopertjes waar knoopjes aan zitten. Die hebben een hele lekkere smaak. Een beetje notig. Nog lekkerder dan dit blad? Ja. Ja. Dat is uh, een notig soort smaakje. Maar dan moet je, de, moet je wel aan het begin van het jaar zijn. Hè? Dus nu vind je heel weinig van die uitlopers, want hij is al uitgelopen. Dus, ja, je ziet, er zitten prachtige bloemetjes aan. Hier, je ziet hier die witte knopige dingen. Dat is met de aardappel, de uitlopers. En dat is ook poes, lekker? Poef dit maar eens. Ja, het smaakt lekkerder dan het blad. Een hele frisse smaak. Ja, precies. Nou. Had u er veel van staan? Ja, de, de hele hoek was vol. Ik denk dat we toch wel uh, een paar weken, één keer in de week, stamppot hebben gegeten. Stamppot? Wat voor recept is dat? Hoe maak je adevi-stamppot? Goed hetzelfde. Aardappelen? Aardappelen koken. En uh, als ze gaar zijn, stamp je de aardappels. En daarna stamp je de zevenblad zeven blad Met zijn stolonen en zo erdoorheen. Beetje peper, beetje zout? Peper, zout, zout wat olie, boter. Spekjes erdoor, als je het lekker vindt. Eet u nog meer uit de tuin? Ja, de brandnetels hier. En die zijn nu niet zo lekker voor de... meer deze tijd van het jaar, hoor. Maar, maar vroeg, hè? Soep. Ja, maar nu kan het nog steeds, hoor. Kijk, U pakt hem zelf vast. Uh... Ja, maar het blad heeft geen... Uh... Ja. Het blad heeft geen uh, steel hier. Steel. Hmm. Dat valt ook wel mee, hoor. Maar die blijven hier gewoon staan om te kunnen Vorig Voorjaar haalde ik een heleboel eruit. Ja, maar dit, dit blijft dan wel over, natuurlijk. En wat nog meer? Duizend blad. Dat is ook een schermbloemige, hè? Dat kun je in de sla doen, hè? een lekker smaakje. Oh, die is weer heel anders. Ja, een beetje, beetje kruidiger. Ja, maar oh ja, je gebruikt het als een kruid. Je gooit wat blaadjes door de sla. De naam zegt het al. Onkruid is eigenlijk gewoon een kruid... Ja. wat op een plek voorkomt waar je het niet wil hebben. Ja, daarom um, voor de zuuring. Um, mee het zuuring. Ik meen begrepen te hebben dat zuring in de middeleeuwen... zelfs als, als, uh, als gewas werd verbouwd. En ik heb me laten vertellen dat... ...zevenblad uh, door de Romeinen ook wel geplant werd? Nou ja, dat, dat ja. kan ik me goed voorstellen. Ja, want het groeit hartstikke makkelijk. En, uh, ik proeft hoe die, die uitlopertjes maken. Ja, ik neem nog een hapje. Ja, het is gewoon lekker, fris. Ja. Dat mensen dat kwijt willen. Ik zou het als ik u was hier weer gaan planten. Inderdaad, het kan geen kwaad. Ik ben benieuwd, maar het is verdwenen, dus weer daarna niet meer teruggekomen. Als het lekker is, noem je zevenblad dan nog steeds een onkruid? Kijk, als je ergens een appel hebt staan die je niet wilt hebben, noem je het ook onkruid. Omkrijt bestaat dus wat dat betreft niet, natuurlijk. Hè? Ja, oh. er zijn een paar dingen in deze wereld waar ik kippenvel van krijg. En een ervan is als iemand heel dicht bij mijn oor zit te smakken... en ik luister deze uitzending natuurlijk met een koptelefoon op... dus dat gesmak kwam heel erg in mijn oor. Oh, ik heb helemaal kippenvel overal. Straks hoort u nog een tuinreservatenonderwerp over insecten. En ik kan ook nog melden dat het aantal aangesloten tuinen nu de 4000 nadert. Doe dus mee, hè. maak uw tuin groener en diervriendelijker. Kijk op tuinreservaten.nl. En de 4000ste deelnemer krijgt trouwens een heel mooi tuinverrassingspakket. Een klein stukje uit het Allegro assai uit de Sinfonia, nummer 38... van de Belgische componist Pierre van Malderen. Uitgevoerd door Collegium Instrumentale Brugense. En dan nu, als het goed is, het uh, nieuws van half negen. Wij wachten even op verbinding. Door onze enorme CO2-uitstoot verandert het klimaat...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 Het is half negen geweest, hoog tijd voor onze columnist. En vandaag is dat. Marjoleine de Vos. Willem van Toren. Ja, Als er één ambassadeur is van het Nederlandse landschap. is dat wel Willem van Toorn. Eind vorig jaar ontving hij de prestigieuze Groeneveldprijs van het ministerie van LNV. voor zijn bijdrage aan het debat over groene ruimte. Zijn roman Een Leeg Landschap werd genomineerd voor de ACO Literatuurprijs... en zijn roman Het Verhaal van een Middag voor de Libris Literatuurprijs... prijzen all over the place. Al zijn zorgen en bespiegelingen staan verzameld in zijn magnum opus. Het grote landschapsboek. Luister naar de column van Willem van Toorn met de titel Ik vertrek. Of we gaan emigreren, vragen sommige vrienden. geschokken als we ze vertellen dat we een groter deel van het jaar in Frankrijk gaan wonen en waarom we dan weggaan. Op de eerste vraag antwoord ik dan dat het wel meevalt... dat we ook een plek in Amsterdam houden en dat emigreren... mij te veel doet denken aan gereformeerde gezinnen met 13 kinderen... die in de jaren 50 naar Canada vertrokken. Op de tweede vraag heb ik ontdekt, kan ik het best antwoorden... door de kleine wandeling te beschrijven die we vaak nog even... na het eten maken rond ons gehucht in Midden-Frankrijk. Oftewel La France Profonde. Dat gehucht van ons waar wij al twaalf jaar in onderkomen hebben... telt iets van een dozijn huizen... losjes langs een smalle departementale weg en langs achterpaden gestrooid. Kleine boerderijen, een paar burgerhuizen, een werkplaatsje. Allemaal heel oud, maar meestal liefdevol onderhouden. Als we het geheugen uitwandelen, steken we de weg over... en hebben dan aan de andere kant de keuze uit een grote rijkdom... aan onverharde paden, door akkers en kleine bosjes... Vaak tussen hagen, want dit is heggenlandschap. De akkers en stukjes grasland zijn klein als een soort groene kamers en worden op veel plekken doorsneden door beekjes. Als we hier al ooit iemand tegenkomen, is het een jager of een boer die zijn koeien verwijt. We maken een lus van een kilometer of wat terug naar de weg, die we weer oversteken, waarna we door een boomgaard ineens vrij stijl afdalen naar een wat breder. Beekdalletje. Daar zijn we even in een volstrekt andere waterrijke wereld... met een moerasflora die in Nederland al gauw Wetland heet... waar een hek omheen zou staan in Nederland... en waar vriendelijke bordjes zouden uitleggen wat we zien... maar die hier gewoon van een boer is. We steken de beek over en klimmen met een bocht langs een vijver naar een buurgehucht van een stuk of zes huizen... steken terug de beek over en wandelen tussen boomgaatjes en ruige landjes... met grote oude bomen terug naar huis. Buizers en wouwen hebben we op deze wandeling ontelbare malen gezien. Bevers, dassen, marters, vossen, herten aan hun bosrandje... Wilde zwijnen, eekhoorns, egels, een heel vogelboek vol zangvogels, ganzen en kraanvogels. En sterrenhemels waar woorden voor tekort schieten, want we hebben hier geen straatverlichting. Als het donker is, is het donker. Het antwoord op de vraag naar het waarom zal duidelijk zijn. Ruimte is het antwoord dat dit boomgaatjesland mij ook nog vaak aan de Betuwe van mijn grootouders doet denken is mooi meegenomen. En dat ze maar heel af en toe berichten tot ons nemen over een Nederland waar het landschap in de uitverkoop is gedaan. En waar een gedoogd kabinet onderwijs, kunsten en wetenschappen plus natuurbeleid plus monumentenbeleid tot een vars maakt. Maar ruimte en een levensritme dat nog met de aarde, de menselijke maat en seizoenen te maken heeft, daar gaat het om. tersemer clarinetist David Krakauer, begeleid door het Symfonieorkest van Seattle... speelde The Maple van de Russische componist Jacob Wijnberger. Welkom in tuinreservaten.nl Ja, er wordt wat afgeklaagd over het bewolkte en regenachtige weer van de laatste tijd... Maar wij kunnen tenminste nog lekker warm binnen blijven of een uh, reisje naar een warm buitenland maken. Hoe zit het eigenlijk met insecten, zoals vlinders en bijen? Hebben die een warm plekje? En waar blijven ze eigenlijk als het koud is en regent? Jeannette Paramoor legt deze vraag voor aan Pieter van Breugel, bijendeskundige uit Veghel. Zo, dat is nog eens een bloementuin... Uh... Ja, ja zonder, zonder bloemen geen bijen. Hè. Dus uh, ik nee. moet wel zorgen dat er bloemen zijn. Nou ben ik meestal blij als het droog is, maar nu moesten we eigenlijk een beetje regen hebben. Nou ja, regen niet per se. Het is nu eigenlijk uh, zeggen, bewolkt genoeg voor uh, het slapen van bijen. Bijen houden niet van kou en niet van regen. Hè? Dan, nee. uh, dan, nee. dan zoeken dan ze, slaan ze Dan slaan ze helemaal dicht. Ja. En waar ja. gaan ze naartoe dan? Nou, dat hangt er een beetje vanaf. Vrouwtjes die proberen over het algemeen terug te keren naar hun nestplek. Dus kan hier iets... Dat kan zijn in de grond. Hè. Dus een aantal soorten nestelt in de grond. En een aantal soorten nestelt in bestaande holtes. Een aantal mannensoorten gaat ook naar die gangetjes toe als ze de gelegenheid krijgen. En uh, ja, een deel ervan zegt, nou ik bijt me gewoon vast aan een bloem... of ik ga er bovenop zitten en ik wacht wel af hoe het weer uh, zich verder gedraagt. Dit is uh, Chinese bieslook. Witte bloemetjes, een beetje ja, een soort bolvorm. Kijk, hier zit nou... Ja, je moet het wel een beetje in de gaten hebben... maar er zit een maskerbijtje op, zie ja. je. Ja, en dat is nou helemaal in een, ja, een beetje verstilde houding... want ja, het weer is er niet... Maar je zegt verstilde houding, dus als het koud wordt, kouder wordt, als het regent, dan verstijven ze een beetje. Ja, insecten hebben eigenlijk niet de keuze om te gaan slapen. Ze moeten wel, omdat de temperatuur te laag wordt. En ja, dan, dan moeten ze wel in, in een verstilde houding gaan zitten, omdat hun spieren dan niet warm genoeg zijn. Ze hebben dus warmte nodig om goed te kunnen bewegen. Ja, om goed te kunnen bewegen hebben ze warmte nodig, daarom zonnen ze ook zo graag. Hè? Ja, ja. Nou, we gaan even verder kijken, ja. want het staat hier ja. zo vol met bloemen. Ja. Nou, kijk hier. Dit is een tandzaad, dit is een, een, een tuinbloemetje. er zit er ook eentje. Dit is een, een tronkenbeetje, een mannetje ook. Ja, dan zit hij er eigenlijk ook te wachten tot de zon gaat schijnen en dat hij dan weer achter de vrouwen aan kan. Hè. Ja. We zitten er met onze neus bovenop, je hebt het bloemetje vast en ja. toch beweegt hij helemaal niet. Nee, nee, nee, nee. Ja, het is nu gewoon helemaal niet geschikte temperatuur. Hij zit dus nu in ja, een volkomen verstilde houding ja, te wachten tot de omstandigheden beter worden. En het kan misschien wel dagen duren? Ja, het kan dagen duren en soms dan gaan ze er ook gewoon aan dood, hè. Dan vallen ze op een gegeven moment van het bloemetje Nou Ja, dat komt omdat ze ook in die tijd geen, geen voedsel kunnen opnemen. En daarom zitten ze eik op dat bloemetje natuurlijk. Hè. Mm -hmm. Maar ja, als ze dat niet kunnen, dan sterven ze op een gegeven moment gewoon de hongerdood. Ja. ja. Nou zijn dit uh, twee bijtjes die dan een beetje verstijfd zijn. Hè? Ja. Maar er moeten natuurlijk ook bijtjes te vinden zijn... die zich hebben verstopt, die een beetje schuilen voor de kou. Ja. Nou ja, ze kunnen ook wel eens aan de onderkant van een blad gaan hangen. Maar bijen die, dat zeggen, niet thuis kunnen komen... of geen thuis hebben, want die hebben we ook. Hè, bijen die als koekoeksbijen leven. O oh ja? En, ja, ja, ja. En die, die parasiteren dus in nesten van anderen... en leggen hun ei in het nest van anderen. En die hebben geen echt eigen huis. En die bijten zich heel vaak vast in de rand van planten... Hè, van de blaadjes of uh, aan, een, aan een heel klein dun twijtje. Uh -huh. En dan uh, ja, trekken ze hun benen in en de vleugels in. En dan gaan ze op hun kop uh, hangend uh, slapen, op dus die, die manier. die kaken zijn ook verstijfd dan? Ja, ja oh, met hun kaakklem. Dat moet je maar eens proberen aan de rand van je bed, maar het valt oh. niet meer. <lacht> Heb jij het wel eens geprobeerd? Nee, oh, nee nee nee. nee. Ik, ik adviseer het andere mensen. <lacht> ik denk dat je vrouw dan zou zeggen, ja, van, je moet toch ja, een ja, ja, andere hobby gaan zoeken. Ja, precies. precies. <lacht> Zo zou het wel zijn, denk ik. Ja. Zullen dan even ja. je tuin inlopen? Ja, prima even kijken. Dit is een beetje de bedoeling. De klok. Nou, hier heb je akkerklokje. Een akkerklokje is een heel geliefde om in te ja, overnachten. Hè. Dus een heleboel bijenmannen. mannen, in dit geval klokjes je mannen, uh -huh. die gaan daar vaak in hangen. En ja, we zouden geluk kunnen hebben, maar ik vrees dat de mannen over het. Er allemaal al de pijp uit zijn en dat er alleen nog maar klokjes bij vrouwen zijn en dan ook nog maar een heel klein beetje. Want het hoogtepunt van deze bloemen is alweer achter de rug. En dan zijn die bijen van de wereld af. Hè? En kan het dan ook zijn dat het zo'n fijne plek is dat er meer mannetjes bij elkaar gaan ja, kruipen? Ja, je hebt ooit dat ze met een hele groep bij elkaar zitten. En het lijkt zelfs wel alsof ze een soort aantrekkingsgeurtje hebben, wat bijvoorbeeld lieveheersbeestjes beestjes kennen. Dat heet dan een aggregatieverhormoon, dus dat ze een geurtje uitzetten van, oh, hier is de goede plek, kom hier maar zitten. Ja. En dan krijg je een heleboel bij elkaar. En dat schijnt bij een aantal mannensoorten van die bijen ook voor te komen. Zodat ze ooit, zeggen, met twintig, dertig bij elkaar op één plant zitten. Terwijl ze, ze eigenlijk territoriaal zijn. Ja, normaal zijn ze territoriaal en beconcurreren ze elkaar. Ja. Maar in hun slaapgedrag dan zeggen ze, nou, kom maar lekker gezellig bij elkaar zitten, want hier is een mooi warm plekje. Ja, ja. En dan komt nog eens een vrouwtje langs. En nou, ja, als die mannen allemaal daar bij elkaar zitten... dan denken die vrouwen, laat ze maar. Want over oh ja? het algemeen zijn die mannen zo opdringerig... dat die vrouwen er niet om zitten te kijken... dat ze even zeggen van, kom dan maar even hier. Ik hey, kijk Pieter, de zon? Ja, de zon. Zie je dat? Ja. En nu begint het meteen voor de dieren iets aantrekkelijker te worden... om weer te gaan snoepen. Hè? Ja. Ja, ja. Zat er hier niet eentje verstijfd op deze bloem? Ja, maar ja? die is ondertussen, ja, is ondertussen al verdwenen. zie je? Dus, ja, ja, ja, die is dus kennelijk al op de vleugels gegaan... en dacht van nou, de temperatuur is goed genoeg, ik begin weer te leven. Als ik toch eens zo kon spelen. Van de Française Cécile Chaminaud de Serenade Espagnol. Uitgevoerd door Kyung Wachung op viool en Philip Moll op piano. Floron begint samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek een nieuwe manier van planten inventariseren. Ze noemen dat het nieuwe strepen. En het eerste landschapstype waar ze mee beginnen is de hei. Kan natuurlijk niet mooier in deze tijd van het jaar. Joosthuizing gaat op pad met Boudewijn O.D. die ten zuiden van Bussum een kilometerhok inventariseert. En welke planten kan je daar allemaal tegenkomen? Kijk, daar staat hij. Dat ik het kleurtje ja. tenminste goed uh, herken. Het is een beetje rooier. Ja. Leuk. Ja, kijk, hier liep ik nou dus al een hele tijd naar te zoeken. Want dit is? Het Duivelsnaaigaren... Heeft tegenwoordig een veel saaiere officieel. Ja. <laughs> Jij weet het. Het is klein, klein warkruid, heet dat tegenwoordig. Dat is een parasiet op de hei. Op struikhei. Op struikhei. Hij heeft geen wortels, hij heeft alleen een soort zuignapjes... waarmee hij de sappen van de hei aftapt. En prachtige roze bloemetjes, ja. bijna heidebloemetjes. Dus daarom heb je het niet meteen in de gaten? Want nee. de hei bloeit nu ook. Ja, precies. Nog, ja. nog niet massaal. Er is hier ook een stuk met wat, wat jonge hei. En dat heeft hij ook heel erg nodig. Want veel stukken hei hier bij Bussum zijn toch wat ouder. Van, uh, mm -hmm. De struiken zijn wat ouder. Daar groeit hij niet op. Hij moet die jonge, frisse takjes hebben. Lekker ja. vers. Lekker vers. Gaan ja. we eventjes dichterbij kijken. Want een plant met zo'n mooie naam. Ja, je ziet die, die hele fijne, dunne draadjes. Ja. Hè? Dat is dat naaigaren, zeg maar. Dat is ook echt heel dun. Dat als... is heel dun en heel lang. En dat rijkt dus ook van struik naar struik. Daarmee kan hij dus ook nieuwe struikjes koloniseren en daar weer verder groeien. En pest hij de hei dan ook? Hij pest de hei ook, ja zeker. Ja. Als het echt massaal is, dan kan zo'n struik heel bruin worden. Ja. Hij gaat niet dood, maar het scheelt niet veel. Onderzoek naar de hei in Nederland, waarom is dat nodig? Ja, het is volgens het... mij D.T. Ze het al. Ik ja, het al eeuwen. precies ja. Nou, het, het is, het is uh, voor ons een manier om, uh, om even een wat overzichtelijk biotoop... iedereen weet waar de heide te vinden is en iedereen weet hoe de heide eruit ziet... om dat dus even goed onderzocht te krijgen en ook op, wel, op een nieuwe manier. Dus we zoeken ook naar nieuwe manieren om grote gebieden te onderzoeken. Nee, ik hoorde net ook een springkraantje, ja. geloof ik. Een bruine springkaan zit hier. Maar er zitten ook knopsprietjes. Er zit hier weer van alles. Leuk. En daar een hele mooie mierenhoop, hier rechts van ons. Ja. Maar we hadden het over die nieuwe manier. Wat is er nieuw aan? We inventariseren kilometerhokken. Dat doen we al sinds, nou ja, zelfs al voor 1900. Maar de nieuwe manier is dat we twee mensen... onafhankelijk van elkaar, die ook niet van elkaar weten... Hetzelfde stuk laten inventariseren. Oh, je wordt gecontroleerd. Nou, zo zien wij dat niet. <laughs> nee, ze willen het ook echt niet gebruiken. We willen vooral die verschillende gegevens sets. Hè, want die zullen verschillen. Ja. Mensen missen gewoon soorten. Ja, want een kilometer bij een kilometer is toch nog een behoorlijk stuk. Is echt wel een flink stuk, ja. Dus je, je mist gewoon af en toe een soort. Dat kan een soort zijn die op een heel klein plekje staat. En je, je bent dat plekje voorbij gelopen. Het kan ook een soort zijn die je gewoon echt. Nou ja, blind gemist heb, ja. vergeten te noteren. Maar je kan ook niet iedere vierkante centimeter meepikken? Nee. Maar we willen toch proberen met... nou ja, die twee gegevenssets die we dan krijgen... en daar zijn dan allemaal statistische methoden voor... dus dat doen we ook samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek... we willen proberen om uit te vinden... van als een soort nou ergens niet gevonden is... betekent dat dan ook werkelijk dat die er niet staat? We kunnen hier wel heel lang blijven praten... maar we moeten aan het werk, want... Uh... Jij hebt je notitieblok bij je? Ja, ik, heb, uh, ik heb mijn uh, streeplijst bij me. Want wij uh, strepen altijd op onze streeplijst. En dat doen we dus ook al honderd uh, al, uh, jaar. Kijk ja, uit, dit oh, hoop. Ik zal er netjes omheen stappen. Nou, wat zie je nog meer? Nou, je ziet natuurlijk de struikhei en de dophei. Hier staat uh, wat pilzeggen. Die is al uitgebloeid. Heel veel opschot van... Uh... Zal wel grove den zijn? Ja, dit is allemaal grove den. Ja, we gaan vlakbij een bosje en dan komt er zeker... Ja. Hè, dit is een mooi stukje jonge hei met nog open zand. Dan komt er ook heel gemakkelijk veel, uh, veel den in uh, opgeschoten. Amerikaanse vogelkers. Ja, dat had ik al genoteerd. Onvermijdelijk. Ja, toch staat hier dan niet heel veel. In dit stuk dan toevallig weer wel, maar... Verder valt het heel erg mee met de Amerikaanse vogelkers. nou, oh, kijk, dit is ook nog wel een leuke... Ik zie nog helemaal niks. Het is weer een heel, heel ander gras. Het is tandjesgras. Mooie naam, met een prachtige kleine are. Met kleine... Ja, precies. Dat is een van de goede kenmerken. Hij is heel blauwgroen. En hij is ook uh, behaard van, uh, aan, de, aan de platvoet. Hoeveel soorten kan je op de hei tegenkomen? Ik heb hier nog niet geteld. Maar ik, in het algemeen zo in de buurt van de 60 soorten schat ik... dat je tegen kunt komen. En dan let je alleen op de planten, hè? Dan dan mossen tellen alleen, niet mee. Alleen op de planten. En we doen de bossen dus niet mee, in principe alleen de, de hei. Ja. Um, wel de paden erbij, als er een vennetje is, nemen we het vennetje ook mee. En dan wordt het natuurlijk ook meteen wat rijker. In het algemeen uh, is het uh, nou, zo, zo tussen de 60 en misschien een keer 100 soorten. En zit daar dan nog iets heel bijzonders tussen? Nou ja, Duivelsnaijgaren is natuurlijk een van de bijzonderheden. Hè. Dat was meteen bingo. Ja, ik heb, ik heb nu dus twee kleine plekjes gezien hier en dat, uh, nou, daar ben ik heel blij mee. Verder staan hier drie soorten brem. Hè, de, de, de grote brem die van die grote struiken maakt. Maar ook t, twee soorten kleine bremmetjes. De stekelbrem en de kruipbrem. De kruipbrem staat hier. Het bloeit ook. Mooi, klein, geel bloemetje. Het is een klein, uh, kruipend brem, meer, meer kruipend ja. liggend bremmetje. Nee, komt niet eens echt boven de hei nee. uit. En dan heb je nog de stekelbrem. Uh, die heeft stekeltjes. Daar zijn jullie dus op zoek naar mensen die, net zoals jij, zo'n stuk hei willen gaan inventariseren, bekijken. Uh, in de zomer, dat lijkt me geen straf. Maar hoe goed moet je zijn? Je hoeft niet heel erg goed te zijn. Je moet Geen wel... afgestudeerd bioloog? Nee, je hoeft absoluut geen afgestudeerd bioloog te zijn. Uh, wat wel fijn is, is als je een aantal van die grassen die op de hei voorkomen leert kennen. Of, of al kent. Ja. En dan kun je meedoen. En dan is het uh, ja, een prettige halve dag wandelen op de hei en rondkijken. En misschien vind je wel een paar van die leuke soorten. Die, maar het is natuurlijk uh, ook niet de bedoeling dat je uh, een week lang uh, ditzelfde hoog uh, gaat bekijken? Absoluut nee, niet. Nee, want dan kun je uiteindelijk misschien zelfs in de hei wel een paar honderd soorten vinden. Want dan ga je ook door het hele seizoen kijken en dan heb je misschien nog een paar hele vroege soortjes... die niemand anders ooit zal hebben kunnen zien. Nee, het is echt de bedoeling om een beperkt aantal uren op de hei te kijken. Dus het is ook een heel overzichtelijk uh, middagklusje of ochtendklusje. En nu in deze tijd van het jaar, dus als de hei mooi bloeit, paars, de, ja. de paarse vlakte? Ja, nee, dit, uh, dit is de goede tijd. Hoeveel mensen heb je nog nodig? We hebben uh, 100 kilometer hokken geselecteerd. We hebben nu voor 20 hokken reserveringen staan. En we hopen natuurlijk dat we... We hoeven ze niet allemaal, alle 100 gedaan te hebben. Maar we hopen toch zeker dat we richting de 50 gaan komen. En, uh, nou, het is heel leuk, want je kunt ook op de website zien... welke hokken al door iemand anders zijn gereserveerd. Zodat je ook weet dat je, dat je de dubbelganger wordt van iemand anders. Alleen je mag niet samenwerken. Je mag niet samenwerken, nee. En je moet snel zijn, want uh, anders zijn de leukste hokken er al uit. Ja, maar ja, aan de andere kant... Ook een stomhok kan heel veel verrassingen opleveren, dus uh, daar zou ik niet op afgaan. Een, een stomhok op de hei en een liggend bremmetje hoorde ik. Dat is ook een goede naam als je een heel klein lui hondje hebt, hè? liggend bremmetje. Wilt u nou ook eens een dagdeel de planten van de hei inventariseren, dan kunt u zich opgeven bij Floron. Kijk daarvoor op onze website en dat is natuurlijk vroegevogels.vara.nl voor Ster en Nieuws nu met Mark Visser. Attention! Attention! Onvoltooid verleden tijd op de radio, de zondagse zomerserie's van OVT. Negen weken lang Brother Werarda over historische broederparen. Zometeen Lodewijk de en zijn broer Filips. En geweeklaag van twee NSB-kinderen in Marienbad in Tsjechoslowakije. De gouden jaren. Bijzondere vondsten uit het VPRO-archief. En ik weet niet wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat jij er niet op wordt aangekeken. Deze week Otto, kind van foute ouders. Maar Otto, we waren kinderen. De zomerseries van OVT. Radio 1, zometeen om 10 uur. Het nieuws van alle kanten. Door onze enorme CO2-uitstoot verandert het klimaat.